Welkom dames en heren bij ZFM, het weekend in. Dit is de radio show die jou in de stemming brengt voor een feestelijk weekend. Mijn naam is Bastian Thornent en tot 9 uur breng ik u de meeste, de beste dance en houseplaten voor het komend weekend. Het weer zit echter niet mee dit weekend. Hier in Zandvoort. Morgen wordt het namelijk maximaal 18 graden. In de ochtend blijft het nog droog met een klein zonnetje. Maar vanaf 12 uur zullen er verschillende buien zijn tot aan diep in de nacht. We hebben ongeveer 95% kans op de neerslag. Waardoor er waarschijnlijk zo'n 5,8 mm aan regen zal vallen. En er zal in een zuidwestenwind staan van ongeveer windkracht 6. Zondag wordt het nog veel slechter. Want dan verwachten we de hele ochtend, middag en avondregen. Ook nog... Uh... Ook dan uh, wordt het ongeveer maximaal 18 graden. En hebben we kans op 95% uh, kans op neerslag. Waardoor er ongeveer 22,7 millimeter regen zal vallen. De wind komt uit het zuidwestelijke richting op zondag. En dan is het windkracht 8,5. Uh, Ja, nu regent het ook alweer als u naar buiten kijkt. En dus is is helaas dit weekend uh, geen... Geen weer om buiten een feestje te vieren. Maar ja, er zijn natuurlijk nog genoeg plekken waar je ook binnen, eh, binnen een feestje kan vieren. Waar binnen het dak er vanaf gaat. Nou ja, met die regen is dat misschien minder handig. Hier bij ZFM gaat het dak eraf met het volgende plaat: DJ Sean met zijn grote internationale hit, The Lounge. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Van To friend and foal eye cakes. But whatever man's time must undertake. friendship's a real fireball. Get ready for Get the launch. launch. DJ Sjaan begon natuurlijk in 1989 toen hij. Nederlandse mix-Scratch-kampioenschappen won. Na enige tijd draaien in verschillende clubs werd hij uiteindelijk bekend als de live DJ van de Amsterdamse uitgaansgelegenheid IT. Wat inmiddels ook niet meer bestaat. In 1990. 1999 scoorde hij met de Lounge. Dit nummer dus een internationale hit... en bereikte onder andere het nummer 2-positie in de Britse charts. Vanaf 2002 werkte hij ook als DJ voor Radio 538. En in 2007 maakte hij de overstap naar CAS, waar hij het programma Madhouse Midnight maakte... En datzelfde jaar maakte hij ook weer de overstap naar Slam FM. En sinds 2015 draait hij uh, uh, DJ Jean At Work uh, op Fresh FM, de regionale dan uh, dance radio. Ja, en dan een nieuwe plaat, de nieuwste plaat, Home, van een van mijn favoriete DJ's Martin Garrix. God, God, Martijn Gerard Garretsen, geboren in Amstelveen 14 mei 1996. Hij tekende in 2012 een platencontract bij Spinning Records... en verwierf in 2013 internationale bekendheid met zijn single Animals. In 2016 richtte hij zijn eigen platenlabel op. En later tekende hij bij Sony Music. In oh ja, 2016, 2017 en 2018 stond hij op nummer 1 in de top 100 DJ-lijst van DJ Magazine. Love. Vanaf zijn tiende spendeerde Carl al zijn zakgeld aan de aanschaf van Soul funkplaten. In 1986 kwam hij in aanraking met Acid House. En zijn doorbraak, doorbraak zelf kwam in 1988 alweer met Sunrise Rave in Londen. Sinds 2005 is hij de best betaalde DJ ter wereld. En hij wordt ook heel vaak de bijnaam gegeven. Het 3-Deck Wizard, Omdat hij de eerste DJ was die met drie tijdravels tegelijk werkte. Inmiddels draaien sommige DJ's zelfs met zes. Maar toen die tijd was dat heel nieuw. Om met drie tegelijk te draaien. Bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, en dan gaan we het alweer over het weekend hebben. Iedere week geef ik natuurlijk aan waar de beste feestjes zijn. Nou, Deze week blijft het wat rustig in Zandvoort. Geen noemenswaardige feesten hier. Natuurlijk kan je altijd hieruit gaan bij de lokale discotheken en bars. Maar echt een feest is er niet. Maar wil je vanavond nog lekker uit je plaat gaan... ...ga dan naar de oldschool dance. Wil je lekker oldschool dance horen? En lekker, lekker dansen erop. Dan ga je naar de Bias in Amsterdam... ...waar DJ Seats draait. Van 9 tot 3 uur vannacht. Tevens in ook in Amsterdam vanavond in de Melkweg. En morgen ook in de Melkweg. Het Live Europe Festival... Daar hoor je op diverse podia verschillende muziek. Zoals jazz, funk, house en drum and bass. En wil je echt helemaal in de house gedoppeld worden? Nou ja, ga dan vanavond naar Claire op het Rembrandtplein in Amsterdam. Daar is namelijk de tweejarige uh, jubileum van Peak Mystique. Met Benny de Rodriguez. En dan gaan we alweer over naar morgen. Want morgen is een van mijn eerste aanraders is bij Oscars in Amsterdam. Dat is namelijk Seventh Heaven. En goed om te weten voor de dames. Jullie kunnen helemaal gratis naar binnen. En mijn tweede favoriet is de Vijf jaar Marktkantine. Of Fifth Year Marktkantine. Dit is dus in de mark Marktkantine aan de Jan van Galenstraat. Dit is een echt feest. Voor Techno, Tech House en Deep House liefhebbers. En dan last but not least, Locked In. In de Oosterbar te Amsterdam. En dan moet ik natuurlijk nog één dingetje benoemen. Want aankomende zondag. is de laatste Bloomingdale, de Grand Closing. Bloomingdale, Grand Closing. Natuurlijk in Bloomingdale. In Bloemendaal aan Zee. Heb jij nou ook een leuk feest en die ik niet genoemd heb? Voor dit weekend of volgend weekend. En vind je dat iedereen dat moet weten, meld het dan via onze Facebookpagina ZFM het weekend of bel via 023 573 0393. En natuurlijk kan je ook deze week weer een verzoekplaatje indienen. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. En dan de beste DJ van 2013 en 2014 volgens DJ Magazine. Hardwell met de nieuwe plaat. Retrograde. Uh, Ret Ik kan het niet uitspreken joh. Ret Retrograde. U luistert naar ZFM met weekend in. Hartwell. Dan nu de beginste plaats van de Wormdo Projects, oftewel Chris Brown uit 1999, King of my Castle. produceerde in 1994 met zijn vrienden DJ Deep. Of DJ Deep Sea. Eigenlijk ook Chris Clark. En Judo. Chris Judo. Ze produceerden onder de naam Warmdo Kids. Daar brachten ze diverse singles uit. En het eerste album was These Brancing Moments. Ook verscheen Warm Do Works. In 1996 begon uh, Braun het Warm-Do Project. Helemaal voor zichzelf. En dan kwam hij met Resource Toolbook, volume 1. To en de opvolger werd Program Yourself, uit 1998. Deze bevatte het nummer King of My Castle. En dat uh, door zangeres Gail Edison werd ingezongen. King of my castle groeide door een remix van Roy Malone uit tot een nieuwe house versie die op label Striky Rhythm werd uitgebracht. Het nummer werd een wereldhit. <middels> <middels> <middels> In 2008 werd een nieuwe versie van King of My Castle uh, uitgebracht. En dat werd ook meteen weer een hit. Deze remix werd gedaan door Ronald Stein. Maar hij was wel gebaseerd op de eerste remix van Roy Malone. En die hoort u hier nu. Met Justin Caruso. Met Feels So Good. Hey. Chester was natuurlijk heel lang nummer 1 DJ van de wereld. En de eerste die hem daar van de troon stootte was. Zijn landgenoot Armin van Buren. Maar ja, nu staat Chester alweer enkele jaren vast. Op de zesde plaats van deze ranglijst. Geluid van Zandvoort. Ja, alweer een paar jaartjes uit, maar het was natuurlijk een wereldhit. Tsunami van DV, BBS en Borgias. natuurlijk jouw plaats hier horen vraag hem dan aan bel naar de studio met 023 573 0393 of laat een bericht achter op onze Facebookpagina die we natuurlijk hebben ZFM Weekend like de pagina gelijk ook even Grouwe Oude dansplaat Alice DJ met You Better Off Alone. DJ is dus een door Pronti en Kalmani Wessel van Van Diepen en Dennis van Den Drieschoten En DJ Jorgen, samengestelde Nederlandse dansgroep. Die werd onder meer gevormd door Judith Anna Pronk Die Nederlandse DJ make-up artist De productie van deze groep lag in handen van Dansky en Del Mundo. Ook weer Bessel van Diepen. En Katy Perry met 3,65. Weet 365. En wil jij jouw plaat horen hier bij ZFM? Stuur dan een berichtje bij ons op Facebookpagina ZFM Weekend. Of bel naar de studio 023 573 0393. En als je via ZFM Live meekijkt op de webcam... Dan kan je je misschien afvragen wie daar toch rondloopt af en toe in de studio. Dat kleine mannetje met een telefoon in zijn handen. Nou, dat is mijn zoon. Het geluid van Zandvoort. Ja, ik hoor u denken. Is dat nou? Wind of charge? Ja. Maar we zijn weer bij de Rubik Foto Remix. En deze week heb ik er weer drie voor jou. Als eerste deze onschuldige Wind of Charge van de Scorpions. Maar dan in een Techno Remix. Nog eens dames en heren. En als tweede foutenmix gaan we een stapje harder. En ik denk dat u het al herkent. Louis Fonsi en Daddy Enki met Despacito. Maar dan een hardstyle mix. Remix van deze week. Het land van. Natuurlijk van Lange Frans en Baas B. Maar ja, deze versie heeft Lange Frans zelf gemaakt. En live gezongen op diverse feesten. Samen met DJ Tito Het land dat plat is, klein en oppervlak is waar de mig. Real hardstyle. Een land voor coaches en praktische ideeën. Een land waar mensen kan leven, tevreden in vrede. We zijn met het weekend in. met lange prans. Het geluid van Zandvoort. Ja, en dan gaan we een klein stukje reizen. En komen we uit bij onze vrienden in Zuid-Afrika. Maar de African house momenteel steeds meer terrein. Is. Dit is Akuka Leekie. Als ik het goed uitspreek tenminste. En weet jij nog een goede plaat? Laat het me dan weten. Via 023 573 0393 op stuur een privébericht via ZFM Weekend. Que to see